Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Griekenland zijn de bosbranden nog steeds niet geblust. Er is al 90.000 hectare bos afgebrand. Dat is een gebied zo groot als 180.000 voetbalvelden. Vooral het eiland Evia is zwaar getroffen. De Griekse premier heeft zijn excuses al aangeboden. Er is veel kritiek op zijn regering dat hij te weinig zou hebben gedaan. Honderden mensen hebben vanochtend in IJsselstein afscheid genomen... van de overleden Noah van 16 en Isai van 18... Met fakkels, familie en vooral applaus werden de broers onthaald. De broers kwamen eind juli om het leven bij een auto-ongeluk. Noah zat bij de jeugd van Ajax. De rouwstoet, geleid door de ouders van de twee, eindigt daarom bij het sportcentrum van Jong Ajax. Daar wordt op Surinaamse wijze in besloten kring afscheid genomen. Het centrum van Valkenburg gaat vanavond weer open. Ruim drie weken nadat die Limburgse toeristenstad in één grote rivier veranderde... Zijn de bruggen weer veilig, de sinkholes gevuld en de straten gepoetst. Veel panden zijn helemaal ondergelopen, dus je kunt nog niet overal weer shoppen of op het terras zitten. De medaillewinnaars van Team NL zijn aangekomen in Den Haag. Over ruim een uur begint daar een huldigingsfeestje voor de sporters en hun coaches. Dat is live te volgen via NPO 1. En deze oorlogsfilm heeft al 400.000 mensen naar de bioscoop getrokken. Ze zijn op zoek naar de heen die het gedaan heeft. Papa kent genoeg mensen. De slag om de schelde ging half december in première. De film gaat over een Zeeuws meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het verzet werkt. Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat een Nederlandse film zoveel bezoekers trekt. Heb ik het weer nog? Ja, weer buien vandaag. Soms met onweer. Het is 19 tot 22 graden. Vanaf morgen wordt het eindelijk droger en warmer.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 Goedemiddag, lieve uh, lunchroom op uh, dinsdag 10 augustus alweer. Uh, dinsdagmiddag van 1 tot... Uh, nee, uh, oh, oh, oh, dat was vroeger hè. We gaan nu van 12 tot 2. Jan aan deze kant. Luus aan de andere kant, hè, Ja, goedemiddag. Welkom allemaal. allemaal. We gaan nog even afscheid nemen met onze drie uh, volgangers. Die er nog een beetje staan te rommelen achter ons. Ik hoop dat het weer een uh, paar gezellig uurtjes geweest is met, uh, met de mannen. Ja, wat gaan we doen deze middag uiteraard? Uh, hetzelfde beetje, we uh, het proefden receptje, we hebben wat leuke tips. En uh, vandaag op uh, voorstel eigenlijk van Loos, een lekker uh, ja. top 10 uit een bepaald jaar. 1972, Loos, hebben we bij elkaar gezocht. 71. 71. 71 hebben we bij elkaar gezocht. Oké, okay, en uh, dit gaan we vanmiddag wat, wat leuke plaatjes uit die periode draaien voor u. En uh, wat uh, wetenswaardigheden uit die tijd natuurlijk. En uh, ja, weet je we gaan uh, beginnen met uh, een oudje weer, dat was Cooper. Dear darling, Surprise to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know.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 Ja, dat was onze binnenkomer van deze lunchroom op deze nacht. Nou, toch wel wat zonnige dag buiten dus. Hè? Ja, het, dus wordt weer, hè? het wordt heerlijk het weer. Het wordt heerlijk weer. eindelijk gebeuren. Ik nou, heb gehoord een hittegolf, drie dagen. Echt dus, waar? Nou ja, word het wordt in ieder geval warm dat geweest is. Dus we gaan het even afwachten natuurlijk. Ja, nou, 23 graden begint er aardig op te lijken, toch? Zeker ja. wel, zeker wel. Uh, ja, zoals we eerst gezegd... we gaan deze uitzending uh, onder andere een top 10 uit een bepaald jaar doen. En uh, dat vonden we eigenlijk wel een leuk initiatief. Uh, leuke nummers bij elkaar gezocht... Uit die periode en we zijn wat verder gaan neusen, en ook uit die periode hebben we al wat, wat nieuws uit die jaren verzameld. Verschillende dingetjes en het is heel leuk om, om het ook een beetje toe te dichten aan 1971. Dat, we gaan er eigenlijk mee beginnen na het volgende nummer. Dat is nog een die is niet als 1971. Frankie Goes to Hollywood en de Power of from the hooded claw.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 Scaring darkness away. I'm so in love with you, purge the soul. De power of Love of Frankie goes to Hollywood. Een, oud, een oudje dus. Maar we gaan nu het, eigenlijk wat, het themaatje van vanmiddag wat we gaan doen in ieder geval. Misschien dat we ook in de toekomst dat wel gaan uitbreiden. Want het lijkt ons een heel leuk initiatief... om een beetje af en toe een sprongetje terug in de tijd te doen. Ja toch? Ja, vond ik ook. Vond ik ook. En uh, de eerste, dat, uh, die gaat Luus even introduceren. We gaan eerst een verhaaltje vertellen over de, het nummer... Uh, dat we zo gaan draaien van deze artiest of artiesten in dit geval. Uh, Luus, begin maar. Ja, het is uh, uit week 32 van 1971 dus, en het is de top 10, dus uh, het is voor ieder wat, wat wil. Het waren toen populaire nummers en één daarvan is, die stond op nummer uh, 10, dat waren de Gebroeders Brouwer. Dat was een uh, trompetduo, afkomstig uit Hierden. Weet jij waar dat ligt trouwens? Ja, het is in de buurt van kampen volgens mij. Oké, okay. nou in ieder geval, het duo werd ontdekt door uh, Pierre Carter en uh, bestond uit de broers Rende en Henk Brouwer. En ze waren vooral in de jaren 70 en 80 uh, succesvol. Zij maakten toen samen met onder meer Ben Kramer en Jacques Herp delen uit van de Vader Abraham Show. Kun je je die nog herinneren? Heel ja, ja, zeker wel, ja. zeker wel. En traden ook uh, regelmatig op uh, in uh, opvoelend toeren en televisieprogramma van de Tros met Nederlandstalige muziek. Uh, het duo was tot 1998 actief. Henk Brouwer overleed 15 oktober 1999 op wel heel erg jonge leeftijd hoor, 52 jaar. Zeker. Rendes dochter, Caroline Brouwer, is bekend als uh, een collega van mij, ik van uh, Rob Stenders... in dienstprogramma op NPO Radio 2. Dus dat is... Uh, ja, we zijn dus collega's. Leuk. Leuk, zeker. Ja. Uh, het nummer wat we gaan uh, draaien... dat was wat toen op nummer 10 stond... is Middernacht. Nou, daar komt-ie. Ja, de broertjes uh, Brouwer waren dit met de middernacht. En uh, het eerste in de top 10 van 1971 die we vanmiddag voor u gaan draaien. En um, soms dus komen de andere negen nummers ook natuurlijk aan boord. Want we doen het uh, met een beetje tussenpozen, toch, Lus? Ja, Oké, ja, oké. Okay, ja, okay. ja, wat natuurlijk ook wel uh, belangrijk is, en uh, misschien even uh, een beetje graven in het geheugen. Wat gebeurde een beetje in 1971? En dan zijn we een beetje gaan zoeken. En uh, eigenlijk in Canada wordt de Greenpeace opgericht, en in Frankrijk wordt Artsen Zonder Grenzen opgericht. En een beetje binnenland hebben we ook nog in 1971. In Arnhem wordt het Mildredhuis geopend. Het is het uh, eerste de abortuskliniek in, in Nederland. Oh. Uh, de abortuskliniek kan worden gestart door een inzamelingsactie op televisie door de FARA. Abortus is nog steeds strafbaar, maar de kliniek wordt gedoogd. En overleuk leuk in uh, 1971 de soldaat Rieners Weerman... die wordt vanwege de weigering om zijn haren te laten knippen... veroordeeld voor het weigeren van een dienstbevel. Nou, dat gaat nu niet meer opgegaan, denk ik. Hij wordt veroordeeld tot uh, twee jaar gevangenisstraf. Uiteindelijk zal hij vervroegd worden vrijgelaten... en wordt uh, wijze van Haardracht vrijgegeven door het Nederlands leger. En een uh, nieuwe gein uh, ontstaat door het samenvoegen van de Utrechtse gemeente Jutvaas en Vreeswijk. En uh, zometeen wat meer nieuws uh, uit die periode. Simply Red, uh, Holding Back the Years. Uh, en dus jij gaat een stukje... Ja, ik vind het, uh, het, ik vind het zo leuk, omdat uh, laten we hopen dat alles doorgaat uh, 5 september. Dat het uh, circuit weer gaat uh, gebruikt worden door waar het voor eigenlijk voor gemaakt is. En wel voor de Formule 1. Uh, ik heb een stukje gevonden op uh, internet wat ik echt wel wil... Uh, uh, waar ik aandacht voor wil besteden is aan Dirk Buwalda. Uh, hij was de toenmalige perschef van het Circuit. En uh, ik heb hem nog gesproken. In, ja, dat was eigenlijk vlak voordat hij uh, dat... Uh, Tragisch ongeluk daar, kreeg. Ja, dat tragische ongeluk kreeg. En toen zaten we samen bij uh, Nuf uh, uh, op het terras. En uh, toen vroeg ik aan hem van hoe vind je dat het uh, dat de Formule 1 weer terugkomt? Nou, dat vond hij geweldig. Hij vertelde ook dat hij nog wel op het circuit kwam... en dat hij best nog wel mee bezig was. En uh, daarom wil ik er ook wel een beetje aandacht aan besteden... ook in aanloop uh, naar het circuit toe. In principe hoort hij er nog steeds bij. Uh, Buwalde groeide op in Haarlem... maar was er al op jeugdige leeftijd na een fietstocht naar Zandvoort van overtuigd dat hij daar later wilde wonen. En dat gebeurde begin jaren zeventig... En er uiteraard lag de stap naar het circuit voor de hand. Hij werd er actief als perschef... en uh, ook tijdens de formule 1 Grand Prix op het Zandvoort-circuit. En stond de toenmalige circuitdirecties bij... tijdens de vaak moeilijke strijd voor het behoud van het circuit. Na de voorlopig laatste Formule 1 Grand Prix op Zandvoort... vond daar een nieuwe uitdaging in zijn werk... als PR-manager voor, voor het sigarettenmerk Camel... Zo stond hij aan de weg van een Camel Trophy, een off-road-avontuur... dat deelnemers uit vele landen trok en wereldwijd voor veel publiciteit zorgde. Begin jaren negentig, toen de nationale autorensport in Nederland... een succesvolle periode doormaakte, keerde hij terug naar het circuit... in zijn oude functie als perschef. En met zijn enorme kennis over de historie van de autosport... in het algemeen en in het circuit in het bijzonder werkte hij mee aan diverse boekpublicaties. In 2006 nam Bu, zoals hij bij zijn vele vrienden in de autosport bekend stond, afscheid van het circuit. Gevolgd door een periode op Tenerife. Maar uiteindelijk uh, lag zijn hart toch in Zandvoort waar het circuit is en waar zijn dochter woonde en waar hij zoveel Fijne herinneringen had. Zo keerde hij in. Enkel, enkele jaren geleden weer naar zijn vertrouwde omgeving terug. En dan gaan we uh, straks en in, in de aankomende weken stukjes uit zijn uh, uh, boek uh, voorlezen. In het uh, Nou, ja, dat is leuk in deze, de deze periode van een uh, nad, hopelijk naderende Grand Prix. Hè? Ja, laten dus, we vooral. Mooi link aan het hoor dat het doorgaat. Zeker, uh, de, wat oudere luisteraars hier kunnen ze Ronnie Tober nog wel herinneren, denk ik. Hè? Ja. ja. Nou. Eens op de nacht schat, lag ik te dromen. Ik droomde dat jij weer bij me was. Maar toen ik zag schat dat het een droom was, huilde ik. Mijn kut was een You are my sunshine, my only sunshine. Jij maakt me happy bij het weer. Je moet toch weten dat ik je lief heb. Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer. Toch blijf ik altijd nog van je houden, al heb je mij dit ook aangedaan. Zelfs als je wegblijft en mij laat lijden, blijft toch mijn hart steeds voor je slaan. You are my sunshine, my only sunshine Jij maakt me happy, mijn triestig weer Je moet toch weten dat ik je lief heb Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer You are my sunshine, my only sunshine Jij maakt me happy, mijn triestig weer je moet toch weten dat ik je lief ben Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer You are my sunshine, my only sunshine Jij maakt me happy bij triestig weer Je moet toch weten dat ik je lief ben Een ander zonnetje bestaat voor mij niet meer een ander zonnetje staat voor mij niet meer Ja, Ronnie Tobler, een Nederlandse meneer met een Amerikaanse achtergrond. En het is toch wel duidelijk te horen in het accentje wat hij uh, in zijn liedjes uh, naar voren brengt. Uh, altijd wel gezellig. Uh, veel hits ook gehad, waaronder Roze voor Sandra. En uh, nog een aantal van deze mooie nummers. We gaan verder met uh, de top 10 van 1971. En we zijn aanbeland bij nummer 9. Nee. En uh, Luz, wie is dit? Dat zijn de White Plains. Ja. Uh, het nummer ken ik. De naam even niet van die groep, maar ze hebben bestaan uh, vanaf de herfst 1969 tot en met 1974. Het is dus niet zo heel erg lang. Uh, ze stonden onder contract bij Derm Records. En veel later toerde de band ook weer in het uh, gouden oude circuit, uiteraard. En de eerste single die ze hadden, I've Got You on My Mind, zette een singlemachine in gang. En voornamelijk in de VS en Engeland. Van, uh, van die singles haalden namelijk alleen... Uh, When You Are King, de Nederlandse top 40... en in enkeling ook de Amerikaanse en Canadese en Britse hitparaden. Er, kwam er kwamen slechts twee albums uit van de White, uh, White Plains. Maar het is een rare naam. En een volgend album was wel al in de maak... maar kwam er eigenlijk niet meer van. Dus wij hebben het nummer uh, wat toen op nummer 9 stond... van de White Plains... When you are a king ik denk dat die nog nogal herkenbaar is Denk het ook wel Harden in your hair it's hardly ever there wash your face shabby in je dress always look a mess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 Carriages to take you anywhere People have a touch a thing When you are a king Tore your shirt against me, like not fighting, it. fighting it.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 Ja, Wayne your King. Ook dat 1971. Nummer 9 stond het in de top 10 van dat jaar. En ook de politiek is natuurlijk te uh, sprake in, uh, in dit jaar. Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt de PvdA van uh, Joop den El... dat wordt de grootste partij. De grootste winnaar van de verkiezingen is echt de D70 van Wim Drees junior... De partij die komt met acht zetels de Tweede Kamer in in 1971... en het opkomstpercentage bij de verkiezingen is 79,1%. De zittende coalitie van de toen nog KVP, VVD, ARP en ZHU... die weet geen meerderheid te behalen. En uh, daar DS-70 aanstaat bij de zittende coalitie... kan het uh, kabinet Biesheuvel gevormd worden. Ook in dit jaar was uh, minister van Justitie Karel Polak... die zorgde ervoor dat de nieuwe echtscheidingswet wordt aangenomen... Het werd hierdoor voor gehuurde gemakkelijker om te scheiden. Tot het aannemen van deze wet is echtscheiding alleen mogelijk... bij overspel, mishandeling, het ondercure stellen van de partner... of indien de partner tot de gevangenisstap... langer dan vier jaar wordt veroordeeld. Nou, ik denk dat inmiddels wat dingetjes bijgekomen zijn. Ja, en weet je wat... Ja, sorry Luus. Ja, ik zit te kijken naar de... wat er in 1971 een kilo aardappels kost. En dat was eh uh, 3 euro cent. Nou, is niet te geloven. Geef mij maar de mutje. Disculpa, ja. me cité mentir. No fue mi intención ser así. Eh, me kentente comenzar de nuevo. I don't know if I'm ven, little bit ven, a little bit of a little bit of ven, little bit ven, a little bit of a little Ven, ven, ven, ven,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 Rob Sanchez. Uh, Dr. Anders P. Ken jij die Luus? Ja, ja. Dr. Anders Heinz Pols, is, uh, Een aantal jaren geleden overleden. maar met een uh, hele aparte man. Ja. Pas ja, een uh, leuk interview met hem gezien. En heb uh, heeft heel hoop hele hoop ons geschreven. Maar hij, hij maakt ook muziek. En uh, wat, wat nummers een beetje vreemd eigenlijk. Uh, van, van tekst. Maar ik moest altijd wel Sam lachen. En een van die nummers is uh, De Doderit.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 De zijn bijzondere vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en er bovendien. Al is de voestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de vorstmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte trap.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 Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uitvoer het leverbaar. Zag je storten samovar. Met islavisch handgebaar. Doe het zelf met Naute schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar trojka heer, trojka daar. Een liefdadigheidsbazaar trojka heer, trojka Hulde aan het Gouden Paar Oei hoe zuffend, sta staat trojka heer, trojka daar? Moeder is de koffie klaar trojka heer, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar trojka heer, trojka daar. Is hier ook een abattoir trojka heer, trojka daar. Bas, gitaar en klapzikaar gebouwde weduwnaar Leef onze goede tijd. Ja, je kan, hier, uh, je kan hier van alles van vinden. Maar ik vind deze man geniaal met zijn, uh, zijn teksten. Heerlijk om te horen. Dus uh, we gaan nu een nummer doen. En dan gaan we daarna eventjes verder met een, uh, het volgende nummer van onze top. zoals we het zo doen? Ja, helemaal. Ja, okay. ja, gaan we eerst even naar David Bowie. De Danspasjes van David Bowie. Uh, Loes die intro te doen voor ons uh, nummer 8 van de top 10 uh, van 1971. Ja, op, op nummer 8 uh, staat de suite. En uh, voor wie uh, denkt, van wie waren dat ook alweer? Nou, dat was een uh, Britse glamour band. Een glamour rock band. Met uh, hoogtijdagen tussen 1971 en 1978. Dus als je ze een beetje vergeten bent, dan is dat niet zo erg... De band werd dus opgericht in 1968 als Sweet Shop. En later afgekort tot The Sweet. Ze hadden nog meer uh, hits als uh, Papa Joe en Funny Funny. Maar wij hebben... Dat, dat, dit nummer stond dus op nummer 8. Coco van The Sweet. You yeah. yeah. was dat de suite Coco uit 1971. En uh, in het buitenland uh, gebeurden ook uh, enige dingen wel in 1971. In Oeganda pleegt het leger onder leiding van generaal Idi Amin... een uh, militaire koep. En dit terwijl de president Milton Obote in het buitenland is... om een vergadering van leiders van het Britse gemeentebis bij te wonen. In Brussel betogen daar circa 100.000 boeren tegen landbouwhervormingen. En die worden voorgesteld in het plan van uh, Ziggo het plan is opgesteld om de productieoverschotten te beperken. Tijdens de betoging ontstaan ongeregeldheden waarbij tientallen betogers en politiemensen gewond raken. En ook is er één dode te betreuren. Naar aanleiding van de verkiezingsresultaten in 1970 groeit de roep om afscheiding in Oost-Pakistan. Het wil zich afscheiden van West-Pakistan. West-Pakistan besluit hier op de vliegvelden van Oost-Pakistan te bombarderen. Hierop verklaart uh, Muchibo Raman Bangladesh, dat is Oost-Pakistan, onafhankelijk. En India de kiespartij voor Oost-Pakistan. In de negen maanden, maanden durende oorlog zullen honderdduizenden burgers en soldaten omkomen. En uiteindelijk capituleert, capituleert West-Pakistan. En wordt de Volksrepubliek Bangladesh een onafhankelijk staat. Uh, Raman wordt uitgeroepen als president. En ook in dit jaar. Uh, in Haiti overlijdt François Duvalier, uh, bijgenaamd Papa Doc, En die wordt opgevolgd door zijn zoon. Tot zover het buitenlands nieuws uit 1971. Turn. To change it, my friend Onze Humpie, Engelbert Humperdinck. En uh, een van zijn hele grote hits was dit. En uh, ook Lus staat mee te genieten, zag ik. Hey, ja jawel. Lekker uh, muziek, Ja, wel Lekkere he? muziek, hè? Ja, heerlijk. Zeg, we, we gaan een beetje afval... Uh, ja, lekker, he. Op het, eerste, uh, het eind van het eerste uurtje komt alweer een zicht. We gaan er uh, toeven, maar we gaan snel eigenlijk, hè? ja. Nog twee, twee minuutjes na, nou, weet je wat, we gaan een uh, instrumentaal uh, naar het eind van het eerste uur. En uh, aan de andere kant van de klok gaan we terugkomen met uh, onze overige nummers... uit de top 10 van 1971. Oké? Okay?